Zico. Music. 1 minuut over 6. Goedenavond. Het Q Music News krijg je van Michiel Prazerstorm. Goedenavond. Extinction Rebellion is teleurgesteld in de klimaatplannen van het nieuwe kabinet. Ze schuiven alles op de lange baan, zegt de actiegroep... die het over roekeloos beleid heeft. Vervuilers krijgen vrij spel en de rekening is voor de volgende generatie... en daarom gaan we door met onze strijd, zegt een woordvoerder. In het Brabantse sprangkapelle heeft de politie als waarschuwing... geschoten bij de arrestatie van de verdachte. De man zou gisteravond ergens anders in Brabant iemand hebben neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte werd vandaag gezien in de auto... en aan de achtervolging werd hij opgepakt. Een gebouw met appartementen in Amsterdam-Zuidoost... wordt extra beveiligd na twee beschietingen binnen een paar dagen. Vanochtend zou op een van de woningen 16 keer zijn geschoten... met een semi-automatisch geweer. De bovenbuurvrouw raakte gewond door rondvliegend glas... Dezelfde woning werd gisternacht ook al beschoten. En in Groningen is een demonstratie geweest tegen een religieuze beweging... die beweert dat het kanker kan genezen en homo's weer hetero kan maken. De groep stond vanmiddag op de Grote Markt, is te zien bij RTV Noord. Het zette kwaad bloed bij het COC dat met tientallen mensen de straat opging. Er waren ook lokale politici bij. Het weer van Weer Online... Vanavond lokaal motregen, maar op de meeste plekken droog. Temperatuur daalt vannacht tot rond de min 1 in het noordoosten. Morgen vaak bewolkt met af en toe regen. Van noord naar zuid wordt het 0 tot 7 graden. En tot zover het aanbieding. Dank Dankjewel, jou Michiel, dank je verkeer gemeld door Flitsmaaissa. Nou, dat is een zeer korte mededeling. Geen vertragingen en geen flitsers als fijn. Welcome to the one and only, the original. Dit is het Foute Uur. Joey van der Velden. Ja, wat wil je horen? Sven Versteeg met Likken Pep en dag of Robert van Hemert met Zoet, Zout, Zuur? Maak maar je keuze in de Q-Music app. Q-Music is proud to be found. Found Q-Music. Well, man. Well. Open up, man. What well, do you want, man? My girl just caught me. You made a you? I don't know how I let this happen. But who? girl next door, you know. And I don't know what to do. Said so it wasn't you. All right. Person a witness, all your clean on your pillow. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation and to call the winner. To be a true player, you fi know how fi play. If say a night can't be, so say a day. Never admit to a word where she say. I need to claim my used to baby, no way. But she got me on the counter. Wasn't me. She saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me.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 We'll Dus zeven naar het zuiden. Relaxen op het strand de siesta. Er eventjes op zaak. Ik Hier kwam Maria tegen in een kroegje. Ze zat zachtjes te huilen. Ik ze haar meteen. Gaf haar een drankje. Maar dat liep uit de hand. Ik dat, ai, ai ai, toen ik haar kuste. Ze smaakte zo zout, zout ze smaakte naar de zon. Geen paard houdt in op als ik straks thuis kom. Voor mij even geen kroeg. Er zaten hele vreemde drankjes tussen. Maar wat ik vroeg dan. Ai, ai, ai. Toen ik haar kussen. Ze smaakten zot, zout, zuur. Ze smaakten naar de zomer. Ze smaakten goed, fout, duur. Is, maar je hebt gewoon bepaalde plekken in Nederland, daar worden heel veel foute hits gebakken. En ja, waar dat dan aan ligt, ik heb echt geen idee. Deze battle in het Foute Uur ging tussen Sven Verstegen en Robert van Hemert. Nou, Sven die komt uit Diemen. Daar komt ook Donny vandaan, Yves Berendsen, Lange Franse, Baas B, Lil Kleine. En Robert van Hemert die komt dan weer uit Leiden, net als Wesley Bronkhorst en Mart Hoogkamer. En maar begrijp, begrijp je wat ik bedoel? En misschien zit het daar dan in het water of zo. Of geven ze talent aan elkaar door. Of staat de wind precies goed? Ik zeg welkom bij het uur. Ja, welkom, welkom. Dankjewel, dankjewel. Uh, waar foute liedjes uit elke windstreek van de wereld worden gedraaid. Maar welke liedjes worden er gedraaid? Nou, jij mag kiezen. Dat doe je in de q Cap. Ook vanavond weer. Uh, je vindt daar steeds een battle. Je mag dan klikken op je favoriet. En het liedje met de meeste stemmen, die hoor je dan. Het gaat op dit moment tussen... I'm sexy LMFVO Sexy. Sexy and I know it Of weer je pitbull and going down. I'm Timber, you better move. You better dance. En timber sexy and I know it Of pitbull met timber uh, Maak maar je keuze in de Q Music app En ja, nog even een ander ding Als je toch je telefoon vast hebt Maak dan even een foto van je uitzicht Ja, maak gewoon een foto van uh, wat je ziet En gooi die dan met een grote boog In de, de Q Music app, dan weet ik waar je uithangt Oké, okay, we zijn vertrokken. Joan Jet bij Q, I love rock and roll. I saw him there by the machine. he must have been about been strong, my song. And I could tell it would be long that he was with me. It wouldn't be long, he was with me, yeah, me singing. I love body Goat, smoke a lot time in the two box, baby. I love body Goat, smoke a time, and dance with me. Ow! smiled so I got up and asked for his name. That don't matter, he said, cause it's all the same.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 again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 is een verkeerde keuze. Een broek die dan toch niet lekker zit of zo. Of een zak met appels die je koopt waar je dan op alle appels een plekje zit. Of groter. Groter kan natuurlijk ook. Ik denk dat Rihanna ook nog wel eens achter haar oren krapt en denkt, ja, is toch jammer. Uh, Pitbull, die heeft dit liedje geschreven en uh, hij dacht eigenlijk meteen aan Rihanna. Zij was de eerste keus. Alleen, ja, Rihanna die had het dan te druk. Die zat dan weer in de studio met Shakira en die werkte aan dit nummer. Ja. Can't remember to forget you. Ik was dit zelf helemaal vergeten. Ik denk, Rihanna ook. Was wel een beetje een hit, maar ja, ook niet echt. Terwijl Timber glanst eigenlijk nog steeds op de radio en in het foute dus denk Denkt Rihanna, denkt uh, verkeerde keus. Uh, over keuzes gesproken. Het gaat op dit moment tussen Marianne Rosenberg in Gebir Midu. Wat is het liedje van jouw keuze. Geef het maar door in de Q Music Apps of ga naar qmusic.nl. Het zijn de Spice Girls back. Files, you're a dancing queen by Q Music. Ja, als je je telefoon nou nu vast hebt. en ik weet gewoon dat je je telefoon vast hebt. maak even een foto van dat wat je ziet. en gooi uh, die foto met een grote boog in de Q-Music App. Dan weet ik waar je naar het foute uur luistert. Nou, Miranda die heeft dat uh, gedaan. Die stuurt een foto van lege borden. en schrijft erbij: Ik ben aan het wachten op friet. Heerlijk. Uh, Yvette Brans die is biefstuk aan het bakken. Philomeen uh, die zegt: Mijn lieve Sjooierd. Ik zie een foto van een prachtige hond. Uh, Laura Rosendaal, die is wimpers aan het zetten. en Deborah die stuurt de Duitse weg. Thanks voor alle foto's. Uh, het foute uur gaat zo meteen verder. De keuze is reuze. This is big Brother. Ja, you know bro yeah. Tegen Liberty X. En stemmen doe je natuurlijk in de Q-Music app. Of je gaat naar qmusic.nl. Ik ga even een tussenstandje checken. Ja, Liberty X loopt echt ver uit. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.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 maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. O -zo, o zo! Wijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroeg boekseel. Ik wil van mijn auto af. van mijn auto af. Ik wil, Ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af. Nl. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mira. Peter hier van Peter Posters. Uh, net een grote klus afgerond. Een geveldoek van 80 vierkante meter. Zo? Ja. Alleen nu staat er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 Live happy! Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Goede voornemens? Begin bij Hubo. Van een opgeruimd huis tot slim besparen. Wij maken klussen makkelijk en voordelig. Hubo helpt. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Laudius.nl Goede voornemens? Zet de eerste stap. Bij Hubo nu 25% korting op de Altrex Lima huishoudtrap. Voordelig klussen? Hubo helpt. Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the Craving, Domino's. Joey van der Velden. En Let's come together and unite. Nothing's gonna stop us now. Dit is het foute uur. binnen is gekomen in de Cummins Gap. Je mag altijd een foto van je uitzicht sturen. Heb ik ook wat te zien hier. Want ik zit ook ja, ik zit tegen hetzelfde behang aan te kijken. Hartstikke gezellig natuurlijk. Maar ik wil veel liever weten wat jij doet. Uh, Adrie, die is de koeien aan het melken. Lis, die zit sushi te bestellen. Uh, Bianca stuurt een foto van de weg. En Meerte, die is onderweg naar de bankzitters met het Foute Uur. Keihard aan in de auto. Veel plezier vanavond, uh, Meerte. En ik zeg Chris, goedenavond. Welkom bij het Foute Uur. Hey. Huh? Zo, de stemming zit er al goed in. Zeker. Aan het klussen geweest? Ja, klopt. Leuk, gefeliciteerd met je nieuwe huis. Yes. Nou, dat niet. Oh, wat, wat heb je dan gedaan? Het uh, klussen voor het carnavalsmartiné. Oké. Okay, ja. wat, en wat heb je dan in elkaar gezet? Uh, podium, de uh, ja, tribunes, van alles en nog wat. Echt heel veel. En is het af, Chris? Uh, nou, morgen moet... Nee, niet. Morgen de laatste puntjes nog. Maar welke puntjes? Ja, de kleine details. Een vaasje, vaasje de tafel, of... Uh, wat Chris van Klaas nog. Oké, okay, maar hij is, okay, de, de grote dingen staan, Chris. Je kan in principe de zaterdagavond kan je wel alvast een beetje gaan vieren. Jawel, dat zijn we wel. We zijn nu helemaal klaar, dus ik kan straks even een biertje drinken... dan is het helemaal klaar. Nou, Chris, ik ga je niet langer ophouden. Zou je nog willen stemmen op de volgende battle, toevallig? Ja, oké, okay, let op. Jawel. Chunky XL, a little less conversation. Of wil je Bartend met On the Move? Stop, stop. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Moeilijke keuze, maar we zijn echt voor de tweede. Echt? Ja. Oké, okay, nou dan zet ik daar een stem bij. Beter nou wel of niet meer eens. Ga naar Qmusic.nl. of open de QMuzik App. Succes, Chris, morgen met het platiné. Ja, dankjewel. Ciao!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 dat blijven en dat is dus de reden dat ik op Europa like. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na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 We're Q in het Foute Uur. Tot zover maandag een nieuw Foute Uur met de enige echte Menno Barreveld. Zometeen ga ik Douwe, Bob en Mo draaien. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Eh. Random Memory. En ik ga je hoofd ook weer een flinke uitdaging geven. Want hoe goed en hoe snel kan je random zaken onthouden. Zaken die sneller dan het geluid voorbij komen. De hoofdrol is vanavond voor Keen Slobben. Ja, dit is zijn Random memory première. Nooit eerder werd hij onderworpen aan een spervuur aan vragen... In de, van de grote rode microfoon. Het maakt trouwens ook helemaal niks uit. Kane leest alles, ziet elke film, woont zowat in het theater... en sommige concertzalen denken dat hij er werkt omdat hij zo vaak komt. En tussendoor maakt hij dan ook nog een heel grappig en gevat radioprogramma. Dus ja, er is genoeg om over te praten. Maar hij heeft altijd zo'n dus woordje klaar. En dan, ja, dan probeer ik heel intelligent over te komen. Hey, Keen, hey, Joey, nee. hey, Joey. Hey, hey. Dat moet altijd aan het begin van Random Memory. En dan uh, vind ik het gek dat ze mij nog niet als een volwassen man zien. <laughs> Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn.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 Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel. Onze experts bieden overzicht zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnambro.nl. slash vooruitkijken voor ieder begin. ABN Amro. 7 uur exact goedenavond. Het Q Music News krijg je van.